Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Grütke. Nederland bestaat 200 jaar en daar gaan we zo meteen aandacht aan besteden. Zeezeiler Simeon Tienpont werd kampioen, maar wel onder Amerikaanse vlag. Nu eerst het NOA Journaal met Jeroen Tjepp. Onder ondernemers is grote onrust ontstaan over de nieuwe ziektewet... die flexwerkers meer zekerheid geeft. Dat zegt de ABU, de brancheorganisatie voor de uitzendbureaus... Bedrijven met veel flexwerkers zijn bang dat ze moeten opdraaien voor hoge kosten als een flexwerker langdurig ziek wordt. Gisteren werd duidelijk dat de nieuwe ziektewet tot onverwacht hoge kosten kan leiden voor de werkgever. Als een flexwerker ziek wordt betaalt de werkgever de eerste twee jaar de volledige ziektewetuitkering. Daarna betaalt hij nog eens maximaal acht jaar een hogere premie. De ABU benadrukt dat het uitzendbureau de eventuele extra kosten betaalt. Bedrijven die flexwerkers zelf aan het werk hebben... lopen wel het risico dat ze veel meer moeten betalen. Uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk is nog steeds niet eenvoudig. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Meer dan de helft van de mensen die zich het afgelopen jaar melden bij katholiek.nl... zeggen dat ze tegen problemen aanliepen bij het uitschrijven. Eerder dit jaar werd een standaard brief opgesteld voor alle parochies... waardoor het uitschrijven makkelijker moet worden. De NOS onderzocht 120 parochie sites en zijn er nog maar vier die melding maken van de uitschrijvingsprocedure. Kledingbedrijf HM heeft besloten om voorlopig geen kledingstukken met angora meer te maken. Het besluit is genomen nadat de dierenorganisatie PETA een filmpje online had gezet over het strippen van Angora-konijnen in China. In het filmpje is te zien hoe de vacht op brute wijze van het vel van de beesten wordt getrokken. Factory farm workers violently rip the fur right out of the rabbit's skin. Klanten van HM kunnen spullen waar angorawol in zit, terugbrengen naar de winkels. Ze krijgen dan hun geld terug. De voedselbank in Roosendaal, waar dinsdag Sinterklaas pakketten zijn gestolen, wordt oversteld met cadeaus. Bij de inbraak van dinsdagnacht werden zo'n 100 pakketten met Sinterklaas cadeaus gestolen die klaar stonden in speciale tassen. Vanuit het hele land komen hartverwarmende reacties, zegt de stichting Goed Ontmoet, waarbij de voedselbank is aangesloten. Dat zijn veelal aanbiedingen voor uh, nieuwe cadeautjes. Maar ook geldelijke bijdragen, waar we uiteraard ook zeer blij mee zijn. Het aanbod is zo overweldigend dat we met de kerst zeker ook nog iets, iets extra's kunnen doen daarvan. Volgens omroep Brabant meldde zich onder meer een zakenman die aanbood het hele bedrag te vergoeden. Een mondhygiëniste maakte 250 euro over voor een nieuwe doos met tube tampasta, die ook was meegenomen. <middels>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 Ja, daar is de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staat een file op de A13 van Den de Haag naar Rotterdam... van knoop het Kleinpolderplein, 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum staat 2 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en ook de afrit Rotterdam Centrum is dicht. Caro Emerold is inmiddels aangeschoven in de studio. U hoort daar zo.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Nederland bestaat 200 jaar. Jeroen Koch, mag je dan officieel de vlag uithangen? De vlag uithangen, dat maakt wat mij betreft iedere dag als daar behoefte toe gevoeld wordt. Maar niet Nederland bestaat natuurlijk 200 jaar. Het Koninkrijk der Nederlanden. De Oranje Monarchie bestaat okay. 200 jaar. Goed, Goed zo. Karel Emmerot is ook de gast. Bent u van vlaggen met de Koningsdag en zo? Ben ik u? Wat jij wil. Oh joh, nou, ik voel me meer dan jij. Okay. Uh, van vlaggen. ja. Mm. Heb je een vlag? Ik heb geen vlag thuis, nee. Dan kan nee, je ook is niet dat niet vlag? goed? Nee, dan wat jij <laughs> wil. Zeezeiler Simeon, 10 pond. Uh, niet alleen een Amerikaanse, Nederlandse, maar ook een Amerikaanse vlag. <laughs> ja, de afgelopen 3,5 jaar wel. Ja, onderdeel van een Amerikaanse Mercus Cup team. Maar uh, bijna 17 internationals in het Amerikaanse team. Dus, en ik was niet de enige Nederlander. <laughs> dus. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Tim Pardijs. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of bezoek onze website Nu. We beginnen nog even in Afrika. Want we spraken net met Olaf Witkamp die een documentaire maakte over aids in Afrika. En vanmorgen op de radio was een arts te horen, een Belgische arts. Die zei dat het helemaal niet goed ging met de ontwikkeling van HIV in Afrika. Dat was op initiatief van Stop Aids Nou. En nu aan de telefoon is Louise van Det van Stop Aids Nou. Goedemiddag mevrouw Van Det. Goedemiddag. Ja, wij waren een beetje in de war. Um, ja, want u bent in de war, neem ik aan. Omdat uh, de een zegt het gaat, uh, het gaat wel goed en de ander... en wij zeggen het gaat niet goed. Ik had het niet mooier kunnen samenvatten. Ik wil dat heel graag eventjes toelichten. En dank u wel dat ik daar de gelegenheid voor krijg. Het gaat op zich gaat het goed met de aidsbestrijding. Er zijn steeds meer mensen die behandeling krijgen. Maar de behandeling van kinderen loopt heel erg achter. En daar willen wij iets aan doen. Maar één op de vijf kinderen krijgt de behandeling die ze nodig hebben... Uh, maar een kwart van de kinderen die, uh, die in aanraking met HIV komt via hun moeder... wordt ooit getest. En, uh, en dat gaat dus dat gaat nog uh, helemaal niet goed. En daar voeren wij op dit moment actie voor. Ja, maar vanmorgen hebben we gezegd... één op de drie zwangere vrouwen met HIV slikt geen medicijnen. Klopt dat aantal? Ja, 64% van de vrouwen slikt tegenwoordig wel medicijnen, gelukkig. En daardoor kunnen kinderen zonder HIV geboren worden. Het probleem is alleen dat daarna uh, veel vrouwen weer ophouden... En dan krijgen kinderen alsnog gift via borstvoeding. Oké. Okay. Olaf Witkamp, komt dit overeen met wat jij dacht te weten over Afrika? Nou, in, in Zambia is dat dus uh, hebben ze 98% van de vrouwen hebben ze uh, onder controle, zeg maar. Ja, dus het het verschilt verschilt dus die, die lopen voorop? Of die lopen daarop voorop? Ja. Zou dat kunnen kloppen, mevrouw Van Det? Ja, nou ja, dat is ook geweldig. Heel veel landen adopteren dat op het ogenblik. Dat vrouwen uh, behandeling krijgen en dat ook houden. Uh, de cijfers die, uh, die ik noem zijn algemene cijfers voor, uh, voor Afrika. En dan zie je dat uh, echt over de, over de bank genomen... van de 3,3 uh, kinderen met HIV... Uh, nog maar één op de 5 de behandeling krijgt die ze nodig hebben... Om een, uh, om een gezond leven te kunnen leiden. En het probleem is ook dat bij kinderen... Uh, HIV veel sneller uh, verwoestende gevolgen heeft. Dus dat daardoor kinderen... ...de helft van de kinderen voor hun tweede jaar overlijden. Oké, okay, nou, dat is uh, uh, heel erg. Uh, tegelijkertijd hebben we wel een klein beetje duidelijkheid kunnen scheppen... ...over hoe het nou precies zit. Hartelijk dank, Louise van Det en Olaf Witkamp. Ook dank. Oké. Okay. Okay. We gaan zeilen. Zeiler Simeon Tienpont ontving deze week de Conny van Rietschoten trofee. Hij kreeg de prijs bestemd voor de beste Nederlandse zeiler van dit jaar. Vanwege zijn heroïsche winst in de America's Cup. Hartelijk welkom, Simeon. Dat, dank je wel. was, een, dat was een hele bijzondere overwinning, hè? Ja, het was een hele bijzondere overwinning. Niet alleen omdat er een enorme revolutie is geweest. Alleen al in de America's Cup zelf en in het, ja, het wereld, op het wereldceltoeneel. Maar ja, ook de manier waarop we wonnen. En uh, we kwamen de eerste die negen wedstrijden wint... Die, uh, ja, die wint de Amerikas Cup en wij stonden met 8-1 achter. En toe, en, uh, zullen we even luisteren wat er toen gebeurde? <laughs> Oké. Okay. Het wordt een van de wonderbaarlijkste inhaalraces in de sport genoemd. De inhaalrace in de Amerikas Cup. Team Amerika stond met 8-1 achter tegen Nieuw-Zeeland. Maar won met 8-9. Een enorme achterstand die jullie toch in wisten te halen. Was het de mooiste wedstrijd uit je leven? Ja, het was in ieder geval de meest intense. <laughs> ja, en het was een American dream coming true. Dus uh, ja, het hele land uh, volgde ons en dat was wel heel speciaal. En, uh, maar het was, uh, het was een hele bijzondere ervaring... want in het team zitten bijna 155 man... Het is uh, bijna een scheepswerf, een engineeringbureau en een sportteam. Allemaal onder één dak. En uh, ja, om uiteindelijk in een maand tijd, want zo lang duurt de wedstrijd... dan toch zo'n switch te maken met 150 man uh, niet uh, de kind te laten zakken... en door te blijven vechten, dat was heel speciaal. Maar Hoe kan dat? Hoe kan je ineens acht keer verliezen <laughs> en daarna acht keer winnen? Nou, de Merkers Cup is natuurlijk ook een technologiewedstrijd. Had je een nieuwe boot halverwege. <laughs> ja, was het maar waar. Nee, kijk, de hele aanloopprocedure is bijna drie jaar. En, dus we zijn bijna drie jaar aan het ontwikkelen. En, ja, en als die boot uh, ja, twee weken voor de race... dan verander je er ook niks meer aan. Dus de veranderingen die je aan die boot kan doen zijn heel klein. Het is net zoals met een Formule 1-auto. Ja. Maar wat, dan wel? Wat, is, wat was dan wel de verandering waardoor jullie ineens ja, de, gingen winnen? de manier waarop je zeilt. En uh, natuurlijk ook in één keer alle data en alle gegevens... die uh, vanuit de nieuw zeeland boot in één keer tot ons beschikbaar waren. En toen we begonnen, de eerste vier wedstrijden, ja ging de alarmbellen af. Ja, en dan moet je leren. En dan is het echt uh, terug het klaslokaal in, gaan die brieven. We zijn geen, echt absoluut geen dag gestopt. Zelfs op de rustdagen, acht uur per dag blijven trainen, s'nachts de boot onderhouden. En uh, ja, met een enorme positieve energie uh, op een duur uh, de dom dominantie weten om te zetten. Ja, en dat kunnen Amerikanen natuurlijk ook dan, die positieve energie. En ik begrijp dat jij nu niet meer gewoon een restaurant in kan lopen, ergens in Amerika. Dat ze je dan onmiddellijk herkennen? Ja, nou ja, het is allemaal heel vergankelijk, denk ik, maar zeker... Als... Nu nog wel, ja, in ja, het ja. Het ook. Ja. Maar als Amerika wil dat je een held bent, ja, dan ben je ook een held. En, en dan maakt het ook niet uit of je Nederlander bent of uit Nieuw-Zeeland komt. Of... En wat gebeurt er dan als je dan binnenkomt? Nou, dat, uh, ja, je, ja, je bent, uh, ja, je bent echt een sportheld. En ik denk dat zeker in dat land... Uh, ja, sporthelden die staan op een hoog voetstuk. En, uh, en die ja, hoeven je niet hebt te betalen als hij het uh, gegaan. <laughs> ja, dat, ja, dat was dat man waar. Dat, oh, uh, toch niet? Dat ja. denk, nou, nee, de, de rekening uh, moet toch betaald worden. Ja. <laughs> en, nee, maar uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, ja, ook een, ook een fantastische ervaring. En heel goed voor de zelfsport, omdat het in één keer in de ja, aandacht en... komt. Caro, dat ja. herken jij waarschijnlijk ook wel als je ergens binnenkomt. Dat je uh, nou, op de tafels gaat nee, staan. Nee, dat, valt, helemaal, dat ja? valt echt heel erg mee hoor. Serieus? Ja, zeker. Maar je bent echt een superster in Amerika en ook in, in Engeland. Nou, in Amerika ben ik eigenlijk nog helemaal niet zo bekend. Mijn uh, muziek wordt wel gedraaid, maar ik ben nog lang geen superster. En okay. ja, moet je ook zelf betalen bij het eten? Ja, maar dat moet ik overal, hoor. <lacht> ook He, in Nederland. Dat ook tegen. Ja. Dus daar hoeven we ook niet naar te streven. Dat nee. zeilen, Simeon, dat is echt keihard wat jullie doen. Ik dacht altijd gezellig... een beetje met zo'n bootje dobberen, maar dat is dus niet zo. Beschrijf <laughs> dus eens wat er gebeurt. <laughs> ja, het is echt... Uh, ja, de, het is heel erg te vergelijken... denk ik, voor in, uh, voor in Nederland... zoals de Formule 1 in race. Dit is Formule 1 in het zeilen. Die boten zijn uh, ja, uh, net zo technologisch... ontwikkeld als... Uh, als een uh, Formule 1 auto. En, uh, maar daarnaast is uh, vooral... Uh, ja, de fysieke inspanning aan boord... is een uh, ja, complete topsportprestatie. En het leuke van het zeilen is dat het niet alleen nu zo fysiek is... maar ja, je speelt nog steeds ook een schaakspel op het water... En, uh, ja, en dat is voor mij natuurlijk ook de passie. Om, uh, er zit dus een heel stuk tactiek achter. Ja, want je ziet er dus doet. niet alleen om. Je ziet eruit alsof je sterk bent. Dus dat moet. Maar je moet ook ondertussen nadenken, rekenen. Uh, ja, precies alsof je sterk bent. Oh, ja, hij ziet er sterk uit. Oké, okay, okay. laten we het zo zeggen. Maar het gaat niet alleen om fysieke kracht, dus. Nee, nee het, is, het is natuurlijk uh, ja, het is, uh, op dat gebied een hele bijzondere sport. Want je, t, je, je bent niet alleen bezig uh, met techniek. Je bent niet alleen bezig in een teamwork. Maar je bent natuurlijk ook uh, bezig met de natuur. Dus je hebt de getijden je hebt de wind, ja. je hebt golven en, uh, en het is een van de weinige sporten waarin je bijvoorbeeld in één manoeuvre waar elf man in drie seconden misschien wel 38 handelingen doen Zo. en daarom is de preparatietijd en het voorbereiden ja, is, is natuurlijk uh, ja, zeer intens. Ja, je ja. moet heel goed kunnen vertrouwen op je teamgenoot. En het gaat ook wel eens fout, want er, er gaat ook wel eens iemand overboord... en loopt het niet goed af. Ja, absoluut waar. Ja, Je bent natuurlijk, uh, zoals in elke topsport, continu uh, je uh, ja, continue grenzen aan het verleggen. En dat gaat bij ons dan ook nog eens een keer de grenzen van, uh, aan het verleggen van techniek. Dus de boten die we bouwen zijn ja, op het uiterste. En, uh, ja, en in deze voorbereiding was er een fataal ongeluk voor het Zweedse team. Uh, die over de kop ging. En, uh, en waarbij een van de bemanningsleden... En een uh, ja, zeer gerespecteerde Olympisch zeiler Andrew Stimson overleed. Ja. Ja. Wil je dan nog wel door als je zoiets hoort? Ja, nou, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk je beroep. En uh, ik denk altijd het is veiliger om in zo'n professionele omgeving te zitten. Dat zeg je dan maar heel hard uh, tegen jezelf zeker? Ja, dat ook. En, uh, en tuurlijk, er, is een, er zit een enorme adrenaline bij. En het is uh, een enorme... Uh, uh, ja, ontwikkeling, technische ontwikkeling die heel interessant is. Maar je bent natuurlijk omgeven door professionals en uh, daarbij zie ik het toch altijd nog wel dat ik in de veiliger staat ben dan als ik elke dag van Amsterdam naar Hilversen moet rijden op de A1. Ja. Oké, okay, dus <laughs> dat, dat nog wel. Nou, ik vind het er niet zo uitzien. hoor. Waarom is er geen Nederlandse boot? Ja. <laughs> Ja, hele goede vraag. Dat, nou, ja, goed, hè? Ik, uh, ja, ja, nee. Uh, nou, ik denk dat de Americans Cup het, is het oudste sportevenement ter wereld is. Wat een heleboel mensen niet, uh, uh, ja, niet weten. Het is sinds 1852. Het is de oudste beker die je kan winnen. Daarom zit er zo'n enorme prestige aan. Maar in het verleden zat er ook zo'n enorme financiële drempel. Nou ja. Het is en, heel duur om mee te doen. Ongelooflijk. Hoeveel kost en, het? Nou, uh, je kan bijna denken voor vier jaar meer dan uh, 200 miljoen dollar. Oh. En uh, nu die sport zo'n enorme impact heeft gemaakt... Met met deze boten en dat een enorm publiek hebben bereikt in Amerika, maar ook hier in Nederland van niet-zeilers die, denk ik, onwijs gefascineerd zijn. En, ja, dat uh, ja, komt en, door jou natuurlijk. <laughs> ja, ja. Dat zou mooi wezen. Maar, uh, nee, en, dat, en nu komt natuurlijk de volgende stap, denk ik, voor onze sport om het nu ook commercieel. Uh, te kunnen verkopen en het nu ook... Uh, ja, die financiële drempel lager te maken... zodat Nederland kan meedoen. Want ja. we hebben alle basisingrediënten. Ja. ja, Jou bijvoorbeeld en, en anderen. Uh, is jouw volgende race op een Nederlands schip... of is dat nog wat te vroeg? Denk ik? Uh, nou, Ik denk voor de America's Cup is het uh, wellicht nog wat te vroeg. Maar het is zeker goed om alvast aan het idee te wennen. Want we hebben de beste zeilers in de wereld. Uh, we hebben de beste technologie in de wereld. We hebben de beste maritieme industrie in de wereld. Dus is het zeker mogelijk. En uh, ik denk waar Nederland zich nu een beetje op kan verheugen op korte termijn dus bijvoorbeeld een, een... Voor de Volvo Ocean Race. Mag jij nog voor Nederland zeilen? Of als je eenmaal daar voor Amerika hebt gezeild... dan zijn we hier definitief vrij? Nee, uh, in mijn contract staat nog steeds dat ik mag kiezen wat ik zelf wil. Dus en, voetbal, nee, nee, het is niet nee. zoals met voetbal dat je eenmaal voor een, voor een land hebt gekozen... dat je daar dan nou bij moet blijven? Nee, er zit geen uh, specifieke land. Uh, kijk, uh, Amerika eigent zich, zichzelf natuurlijk ook toe. Maar wat ah. ik al eerder zei, in 150 man we hebben we bijna 17 nationaliteiten. En zodra het contract over is, ben je gewoon een Nederlander. Okay. Okay. Dus jij bent gewoon in Wat je, wordt wat je volgende race? Nou, wat... Op het moment, uh, ja, Cup blijft fascineren, maar uh, ja, er, is, is genoeg, uh, er is ook even nu genoeg tijd voor andere dingen. Want de volgende cup is in 2017. Kijk. Dus ja, wie weet, de opties staan open. Misschien een Volvo Ocean Race. Misschien is dit toch een open sollicitatie? dit? <laughs> <laughs> nou ja, maar, nee, uh, we zullen zien wat er op me afkomt. Ja. Maar hoe oud ben je? Ik ben 31. En hoe lang kan je mee als uh, zeiler? Nou, ook dat is een beetje veranderd in de afgelopen acht jaar. Maar uh, ja, fysiek gezien, uh, ja, de meeste jongens bij ons tot hun veertigste. Het is natuurlijk geen contactsport. Tussen je dertigste en je veertigste ben je niet alleen fysiek heel erg sterk... maar natuurlijk ook mentaal. En dat helpt heel erg aan boord. En, uh, maar daarnaast zie je dat uh, ja, toch een heleboel bemanningsleden bij ons... en uh, ikzelf ook, toch een soort extra bagage meebrengen. Ik ben zelf ingenieur. En, uh, ja, dus je ziet toch al vaak dat een heleboel mensen... die ooit verbonden zijn aan zo'n campagne daar ook... In zo'n campagne blijven werken als ontwerper in het ontwerpteam. Of uh, ja, meer aan de aan de shore side. Maar verwacht je dan ook dat je in de komende negen jaar met Nederland de Amerika's Cup zal winnen? Is dat, is dat haalbaar? Nou, het, ja, het, is, het is heel lastig om te zeggen. Want als je naar de geschiedenis kijkt... er zijn uh, teams geweest, uh, bijvoorbeeld van Sir Lipton. Ik geloof dat hij drie keer uh, geprobeerd heeft om een Americans Cup te winnen... en uh, het nooit gelukt is. En uh, ja, ik denk dat als we in Nederland een campagne opstart... en we krijgen het talent bij elkaar, dan uh, zou dat fantastisch zijn. Het ja. moet kunnen. Het moet kunnen. Oké. Okay. In Nederland behoeft ze geen introductie. Maar het is altijd leuk om te horen hoe goed een Nederlander het doet... hier en over de grens. Jazz singer Caro Emerald. 200-jährig Concert for the Oranges. Here's the fabulous Caro Emerald. She's created success on the back of some hard work and determination. The Royal Variety Performance. Her album hitting the number one spot on Sunday. Opted for Brits Koningshuis. Caro Emerald, now hier on the bühne. Welcome. Thank you. Uh, the applause. En vanmiddag dus hier. Hartelijk welkom, Karel Emerald. Hoi. Komende zaterdag treed je op voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Ja. Weet je wat je gaat doen? Ja, ik heb net geoefend. En wat wordt het? Ik ga mijn nieuwe single doen, I Belong To You. Oké, okay. ja. mag je dat al verraden? Volgens mij wel. Ik heb... <laughs> ik heb net alles is het best. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Is dat ja. nog spannend voor je? Ja joh, tuurlijk. Ja, Ik vind een heleboel dingen nog heel spannend. Ja, Want heb je vaker voor ons de koning, koning, koningin en prinses opgetreden? Nee, nee, zeker voor de koningin of prinses. Ik moet er ook nog even aan wennen. Ja, het is even wennen. Maar uh, nee, ik heb alleen uh, opgetreden op de Edisons een paar jaar geleden... en daar was Maxima aanwezig... En uh, dat was het in Nederland, ja. Ja, maar afgelopen weekend trad je nog op voor Prins Charles, heb ik ja. begrepen. Ja, dat dus klopt. je bent een beetje gewend aan de royalties. Nou, helemaal nee? niet, zeg. Nee, dat is natuurlijk hartstikke Gis bijzonder. Het is wel heel gewoon te worden, of niet? Nee. nee, dit is toevallig een hele rare week. Want dat is natuurlijk ook een enorme eer. En uh, uh, ja, dat valt gewoon toevallig. Twee keer in één week, maar verder heb ik dat nog nooit gedaan. En al helemaal niet in het buitenland. En ben je republikein? Eh... Uh, ja, doe geen uitspraak. Dat is, nou ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat he? He? Ja, dat was het niet te ja. zeggen. Heel goed. Jeroen Koch is ook de gast. U weet ja, alles van uh, koning Willem I. Want dat is de aanleiding, ja. hè, de komend weekend. Wat, wat is ja, er precies aan de hand? morgen is de dag voor ons, zeg maar. Dan uh, gaan we uh, drie biografieën, koning Willem I, koning Willem II en koning Willem III... aanbieden aan koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. We hebben de afgelopen vier jaar aan die boeken geschreven. Uh, aanleiding was inderdaad uh, de terugkeer op 30 november 1813 van... Toen prins Willem-Frederik, de latere koning Willem I, op het strand in Scheveningen... De eerste oranje die hier aan de macht kwam, zeg maar. Kan je dat nou, nee, de eerste, de eerste oranje die hier uh, eerst soeverein vorst werd... en vanaf 1815 koning werd. Ja. Maar de, de, de oranjes hadden natuurlijk een geschiedenis hier als stadhouders. Ja, ja. Werd die met de open armen onthaald toen, trouwens? En het was heel gevaarlijk wat er gebeurde. Zaterdagochtend ochtend gaan ze dat naspelen met een hoop publiek. Want daar staat de juichen op het strand. En zo was het niet. Ten eerste was het niet s ochtends, maar smiddags. Het was al bijna donker uh, voordat het schip uit Engeland aan anker, uh, voor anker ging. Maar dat was het was... een zeilschip eigenlijk? Uh, ja, dat zijn wel zeilboten oh, ja, in die ik, tijd. Ik, ik, ik, ja, je, ja, er zou een stoomhulpmotor bij zijn. Maar volgens mij zijn dat latere ontwikkelingen. Het is een zeilschip, de Warrior, een Brits oorlogsbodem. En de Britten hadden ook twee oorlogsschepen een aantal dagen eerder vooruitgestuurd om, om daar de streek veilig te maken dat, dat Franse leger stort in, Napoleon verliest, die officieren die vluchten. En ja, er zijn nog allerlei Fransen in de buurt... Uh, die uh, natuurlijk gefrustreerd zijn door het verlies. Maar ze hebben wel een wapen erg gevaarlijk wat hij doet. Hm. Ja. Ja. Als wij toen hadden geleefd, hadden we dat dan toen uh, geormerkt... dat iets heel bijzonders die landing? Uh, ja, wel we later wel. De, in, de, in de, de, in de weken niet. erna. Nou, op dat moment zelf, hè, die, die 30e november... is natuurlijk min of meer een verrassing. Dus er zullen wel wat mensen op het strand hebben gestaan... waar hooguit vissers die hun schepen op, op het strand trokken. Uh, uh, en enkele wisten dat natuurlijk wel. Vervolgens is hij naar, naar de, de pastorie in Scheveningen gegaan... en van daaruit ging de tocht, er was het al pikdonker, naar Den Haag. En daar heb je dan even bij het huis van, van een van degenen die hem terug van Limburg-Stierum, dat er even gejuicht wordt. Maar ze weten eigenlijk niet, hebben we hier te maken met prins Willem de of prins Willem de Zevende? En die verwarring is er zelfs ook nog als die op 2 december in Amsterdam... op het plein op de Dam tot Soeverein Vorst wordt uitgeroepen. Maakt dat wat uit trouwens, of de Zesde of de Zevende Nou, het zijn wel twee hele andere figuren. Willem II is een totaal andere figuur dan zijn vader Willem de Eerste. Willem II was een groot militair. zijn prins Willem-Frederik VI is Willem de Eerste... en prins Willem-Frederik VI is Willem de twee. Is Willem II, zeker, ja. Ja, en, en Willem de Eerste, dus Willem-Frederik... Willem de Zesde ja, ja. is 41 Volk als hij tot Laat Soeverein thuis. Vorst wordt uitgeroepen. En op dat moment is zijn zoon uh, 21. En die krijgt dan nog Waterloo. Hè. Die is de held van Waterloo natuurlijk voor ons. Oh ja. Ze waren uitgenodigd door Gijsbert Karel van ja. ja En nog een paar andere regenten. Ja. Waarom deed Van Hogendorp dat? Ja, van Hogendorp had eigenlijk twee uh, redenen. Um, hij wilde ten eerste laten zien dat uh, vanuit Nederland... een bijdrage zou worden geleverd aan de eigen bevrijding. En dat kon militair niet veel zijn, maar was dat al nodig. Dat is heel goed voor latere onderhandelingen. Wij hebben onszelf mede bevrijd. Is het idee? Een tweede grote doel was niet zozeer die oranjes terughalen, maar voorkomen dat er energie ontstond. Dat je echt in een machtsvacuum terechtkomt. Vergelijk het met Noord-Afrika. Dat zijn hele gevaarlijke situaties. En er moest dus een soort continuïteit van bestuur worden. Libië, Nederland nou van ja, toen was het Libië van nu. Nou, zo erg is het niet, maar uh, wel heel gevaarlijk. Uh, uh, en die oranjes waren natuurlijk voor hem ook een manier om die continuïteit te Okay. Dat was eigenlijk zijn grote doel. Ja, want was Nederland de broert aan toe op dat moment? Ja, heel slecht. Het had 25 jaar revoluties gekend... en oorlogen gekend. Het was aardig uitgeknepen door Frankrijk. Want het gold natuurlijk als heel rijk. Maar waren de Fransen al weg of waren die er nog? Nou, Voor een deel waren, waren die er nog. En er werd ook nog gevocht. Hè. Dat heeft ook nog een aantal weken geduurd. Dus er werd bij Deventer gevochten, er werd Rondnaarde gevochten. Uh, het was zeker niet voorbij op het moment... dat, dat Willem Frederik hier soeverein vorst was. En je ziet ook dat hij de eerste weken... Vooral bezig is met militaire onderhandelingen met, met de Russen en met de Pruisen, de bevrijdingslegers, die hier in Nederland actief waren, en de Kozakken en het Pruisisch leger. Nee. Emmer, wat wist je dit allemaal? Nee. <lacht> nou, nou ja, ik heb deze... het vast ooit een keer geweten. <lacht> maar dat nou, hoef je ook allemaal niet te weten. Nee. Gelukkig. Nee, Want je treedt lag op in dit kader. Ja, toch? ja. klopt. Ja, maar dat wil niet ja. zeggen dat je het zelf moet kunnen navertellen. Nou, ik, ga nu, ik zat nu net wel te denken van... ja, ik moet toch wel weer eens een keertje een boekje opzetten. Er <grijg> zijn allemaal van die dingen die je de Morgen komen drie leerde. boeken. Ja, drie. ik ja, ja, ja, ja, ja. even vooruit. Ja. Ja. Ja, we hebben het 50 jaar geleden ook al gevierd. Toen was het namelijk 150 jaar geleden. Het nogal saaie monument Onze Nationale Onafhankelijkheid... op het plein 1813 in Den Haag... was met wimpels behoorlijk opgevleurd... ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninkrijk. Later heerste er in Scheveningen grote drukte. Een treffende nabootsing van de landing van Prins Willem stond op het programma... en in de Keizerstraat waren netten aangebracht... om aan te geven hoezeer de Scheveningse vissers verbonden zijn... met deze historische gebeurtenis. Mogen dit ideaal ons in de toekomst leiden. Gaat het dit weekend ongeveer hetzelfde klinken, Karel? Nou, dat lijkt me niet. De muziek bedoel je? Ja, nou, ik weet ik ja. Nee, ik denk het ook niet. En de maar, stemmen ook niet. Nee. Huub Stapel doet Willem Ene. Oh, die speelt ook. Ja, Huubstapel is Willem Ene. Ja. Ja, en oh. wordt er nog meer geacteerd? Nou, ik heb, ik heb kort het programma gezien dat het was niet helemaal... een. Uh, wij zijn, wij zijn, zijn daar niet bij. Als, als biograaf. Maar het is wel apart. Dus dat 50 jaar geleden werd die landing ook al nagespeeld. Ja. Dat is blijkbaar dus een soort uh, nationale ja, is, traditie om dat te doen? Nou, in, uh, 1963 is het wel nationaal aangekondigd. Het is al heel lang een scheveningstraditie. Het is in 18, uh, 1913 ook nagespeeld. Oh ja. Ja, dus dus dat, in de uh, 50 jaar gaat iedereen het strand opdraaien. Ja, 1863 uit mijn hoofd weet ik eigenlijk niet. Nee, maar, nee. Nee. Want jij gaat nee. gewoon zingen, Caro, zaterdag. Ja. En, en, en dat is gewoon je eigen werk. Het staat feitelijk los van die 200 jaar. Ja. Je gaat niet het helemaal zingen of zo. Nee. Oh, okay. nee, had je dat verwacht? Okay. Nee, het is gewoon een viering, denk ik. Ze, ze willen daar gewoon een groot feest van maken met allerlei verschillende artiesten. Volgens mij gebeurt er ook nog wat anders dan alleen muziek. En ik ben daar een onderdeel van, ja. Ja. met het Metropoolorkest. Orkest. Ja, het is s ochtends de landing en s middags een grote happening in de, de Riddenzaal. En s'avonds in het Circus Theater. Als ik het Dank goed u wel vind. voor de toelichting. Ja, nou, ja. Kijk. Even nog naar die Koning Willem I. Wat voor man was dat? Uh, oeh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Dat is een hele, uh, het was een nee, moeilijke nee, man. Precies 30 seconden. Ja, <hijen> ja. <hijen> een, een moeilijke man, een hele krachtige gegeerder... een hele uh, uh, strenge man, een hele zuinige man. Echt enorm op de penning. Uh, en iemand die uh, um, uh, de omgeving aan zijn gezag onderwerpt. Een verlicht regeerder. En hij is ook vaak natuurlijk ge ge gekenmerkt als een verlicht despoot. Als een verlicht absoluut vorst. Maar dat was misschien wel goed in die tijd? Uh, men had het even gehad met de volkssoevereiniteit na de Franse Revolutie. Ja, van deze tijd van democratie is dat wel we ja. we wat gevaarlijke opmerkingen. Oh, Ik bedoel, een beetje denken aan Hitler en dat soort regentjes. Uh, nee, zo nee, nee, nee maar we hebben een verlicht despoot. Koningen goed. zijn geen democraten. Uit de aard van de zaak niet. Zeker niet na die Franse Revolutie, wanneer koningen het hoofd werd afgegeven. Uh, die Franse Revolutie is een aanval op de monarchie zelf uh, gezien. En uh, hij had natuurlijk wel voor zijn onderdanen... die hij als zijn kinderen beschouwde... en als een vader over zijn kinderen wilde die regeren... had hij een welvaartspolitiek voor ogen. Nou, die welvaartspolitiek in zo'n arm land... daar kan eigenlijk niemand heel veel tegen hebben. Nee. Was het een goede koning? Uh, dan zou ik zeggen: lees mijn boek. Het is heel ingewikkeld om dat <laughs> af te wegen. Heeft uh, hij heeft goede kanten en slechte kanten. Hij is natuurlijk koning van de Nederlanden geweest. Van de zuidelijke Nederlanden, van België Luxemburg. Dat is het Verenigd Koninkrijk waarover hij regeert. Uh, uh, dat de Belgen uh, zich in 1830 hebben afgescheiden is. Uh, afgescheiden is voor een groot deel ook wel aan zijn politiek uh, te wijten. Anders hadden wij Vlaanderen er nu nog bij gehad? Ja, met al die mooie steden. Ja, ja dat ja, eigenlijk wel mooi geweest. En dan waren we ja. gewoon een republiek geweest. Uh, waarom dan? waren we gewoon een republiek geweest. Nee, nee, geweest. want we waren vanaf 1815 een koninkrijk. Oh, okay. oh. Uh, en, uh, maar Gent bijvoorbeeld ja, maar... gaat in 1815... Uh, of, in 2015 gaat Gent een standbeeld van koning Willem I onthullen. Wat natuurlijk voor België wel interessant is. Oké, okay, en ook terecht. Ja, hij wordt in Gent natuurlijk gezien als de man die daar de textielindustrie deed opbloeien. En natuurlijk het kanaal van van, van, van Gent naar Terneuzen heeft uh, laten graven. Simeon zit ontzettend ja te knikken, weet je dit allemaal? Ja, ja dat, uh, dat, uh, ik ben wel eens door dat kanaal gegaan. Ja. Kijk eens, met, met, die, met die zeilboot, met die snelle boot. Ja, nee, ik denk dat dat, uh, dat niet mag, maar uh, ja, vroeger met mijn vader. Ja. Ja. Caro, zin in zaterdag? Heel veel zin, ja. ja absoluut. En dan ben je ook nog zwanger laatst we pas? ja. Leuk. Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, wordt een fantastisch weekend. Zeker. We naar onze dichter bij de dag, en dat is Tim Parijs. Tim, hoe is het met je historische kennis? Uh, vrij aardig. Vrij aardig, oké. Okay, ja. Ik zal je niet gaan overhoren, maar we horen wel, graag jouw gedicht. Dankjewel. Alles wordt vervolgd. Je hebt een plan en bent bezig dat uit te voeren. Zonder natuurlijke vijanden ben je een koning die al 200 jaar regeert. Je komt als hippie naar de dam, krijgt een baantje in een platenwinkel... en voor je het weet toer je met Susanne heel Europa door. Het voelt alsof je niet meer anders kan, totdat je een bericht krijgt... waarvan je eerst nog denkt dat het een geintje is. Je probeert te ontsnappen, maar je hoort een schot. Je voelt een kogel, wordt opgesloten in een interne bedrijfsgrap. Je zit in een film waar je nooit auditie voor hebt gedaan. Je bent een ijsbeer die het ijs onder zich voelt smelten. Je vraagt je af of het misschien door je eigen gedrag komt. Of het misschien door je huidskleur komt. Je laat vrienden achter waarvan je niet weet of ze zullen overleven. En jij kan tot nader orde niet op non-actief gezet worden. Dankjewel Tim Parnijs. We zetten je gedicht op de website Dit is de Dag.nu. En daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We gaan hartelijk dank zeggen tegen onze gasten. Dat zeggen we tegen Karel Emmerot, Jeroen Koch, Simeon Tienpont... Peter Klaver, VOF de Kunst, Olaf Witkamp, Gert Polet en Mike de Wilde. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Iets met Belgenhumor hebben wij begrepen. Iets met Belgenhumor. Ja, dat zit in Metropolis, neem ik aan. Ja, ja. Belgenhumor, okay. Belgen ja. inderdaad. Ga jij humor het niet over, over zichzelf? Dan? Wij gaan het over uh, iets hebben waar helemaal geen humor in zit. Tenminste, dat denken wij. We gaan het hebben over het internationale strafhof. Dat ligt onder schot, want de landen die in dat hof zitten... zijn dege, deze dagen bijeen. En er worden hele harde noten gekraakt door een aantal Afrikaanse landen... over de vermeende eenzijdige focus van het hof op verdachten in Afrika. Er lopen namelijk twintig zaken bij dat hof... en die spelen allemaal in een Afrikaans land. En we gaan erover praten met een zeer bezorgde jurist Paul de Waard. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Onder ondernemers is grote onrust ontstaan over de nieuwe ziektewet die flexwerkers meer zekerheid geeft. Dat zegt de ABU, de brancheorganisatie voor de uitzendbureaus. Bedrijven met veel flexwerkers zijn bang dat ze moeten opdraaien voor hoge kosten als een flexwerker langdurig ziek wordt. De ABU benadrukt dat het uitzendbureau de eventuele extra kosten betaalt als het om uitzendkrachten gaat. De Voedselbank in Roosendaal, waar dinsdag Sinterklaaspakketten zijn gestolen, wordt oversteld met cadeaus. Volgens Omroep Brabant meldde zich onder meer een zakenman die aanbood het hele bedrag te vergoeden.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 En daarin is te zien hoe de vacht van konijnen... op brute wijze van het vel van de dieren wordt getrokken. Dat waren de hoofdpunten. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe op de weg? Er staan de drie files bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 West... richting Den Haag voor Westpoort, 2 kilometer. Op de A13, Den richting Rotterdam voor Delft, 2. En op de A20, richting Gouda... verknopen de Bresseplein, 4 kilometer. Vier uur. Yeah. Ik hoorde alleen heel hard roepen vier uur. Goedemiddag, dames en heren. Het is geen vier uur, maar twee minuten over half vier. U luistert naar Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar wij na vier uur, als het zover is... actuele zaken bespreken in ons politieke panel. Zoals de pensioenonderhandelingen... de politieke problemen voor Henk Kamp rond de aardbeving in Groningen... en opmerkelijke VVD-voorstellen over Antillianenpaspoort... en inperking van de vrijheid van de rechter. De steun voor het internationale strafhof, dat is hier in Den Haag gevestigd, brokkelt af. Het hof onderzoekt en berecht misdaden als volkerenmoord en oorlogsmisdaden. En de Afrikaanse Unie beklaagt zich er nu over dat alle zaken zich richten tegen Afrikaanse landen en leiders. En dreigt de steun aan het hof op te zeggen. Wij gaan erover praten met emeritus hoogleraar volkenrecht Paul de Waard. En natuurlijk zijn uw reacties als altijd welkom via de site villa Dit is tot half vijf, villa vpr.o. Maar eerst Turkije. De Turkse overheid onder leiding van premier Erdogan... blijkt al jaren jacht te maken op de religieuze Gulen-beweging. En dat blijkt uit gelekte geheime documenten. Die beweging heeft Erdogan notabene keer op keer verkiezingswinst bezorgd. Emoties lopen hoog op in Turkije. Lili Sprangers, directeur van Turkije-instituut. Goedemiddag. Dag, hallo. Hele korte vraag. Wat is hier gaande, Lili. Nou dit is een afrekening. De Gulen-beweging heeft inderdaad ervoor gezorgd... dat Erdogan zulke klinkende verkiezingsoverwinningen kon maken. Maar de beweging is in de ogen van Erdogan al een tijdje te machtig aan het worden. En hij probeert uh, hun uh, invloed op allerlei wijzen terug te dringen. Maar dat is van de, wat je nu zegt is van de laatste tijd. Maar dit is al een oud stuk. Dat is al uit 2004. Ja, maar nou, hij is ook al langer bezig hoor. Alleen was dat nog niet in het uh, openbaar. Dat was achter de schermen. Zo heeft hij heel bewust geprobeerd om het aantal politieinspecteurs in Istanbul, wat onder invloed van de beweging stond te ontslaan of over te plaatsen naar andere, naar andere gebieden in Turkije. Dat is gelukt. En hij is nu dus bezig om de hele populaire voorbereidende scholen... die ook vaak in handen zijn van de Culen-beweging om die te sluiten. En daar leeft in Turkije heel breed protest tegen... want dat geldt ook voor scholen die niks met de Gulen-beweging te maken hebben. Dus de publicatie van dit document komt op een moment... dat die discussie over de Gulen-beweging in Turkije breed gevoerd wordt. Maar het document zelf is door Taraf, de krant die het nu publiceert... al eerder, al eerder dit jaar ook al ja. uitgebracht. Alleen valt het nu natuurlijk op vruchtbare bodem. Ja, Zeg, voor we verder gaan. Leg even uit wat dat voor een beweging is. Wat voor religieuze zaken zit hier? Hierachter. Nou, Het is een religieuze beweging in die zin dat hij gevestigd is... door een prediker, Fethullah Gulen... die sinds midden van de jaren negentig in Amerika woont... in Pennsylvania en van daaruit zijn volgelingen toespreekt. De beweging is heel erg gericht op scholing... op het vooruit helpen van mensen door ze goede opleidingen te geven. En dat doen ze zowel binnen als buiten Turkije. Zijn ook in Nederland actief. Uh, maar tegenstanders verdenken altijd deze beweging... dat ze een bepaalde politieke agenda hebben... Ze zijn heel erg conservatief, dus vandaar dat ze ook altijd een stemadvies op de AK-partij geven. Uh, maar dat is natuurlijk verder nooit bewezen. Ze zouden ook achter allerlei andere zaken zitten. En soms heb je de indruk dat ze zich inderdaad bemoeien op terreinen waar ze helemaal niks te zoeken hebben. Het grootste bezwaar van de beweging is dat ze wel inderdaad proberen politieke invloed uit te oefenen... zonder dat ze transparant zijn, want het is geen partij. Nou, die dat kunt is... niet op ze stemmen. Nee, hm. dat is precies de vraag. Want je zegt, ze zijn te machtig geworden. Hoe uitzicht dat dan? Is nou, dat de... omdat zij die mensen zo goed opleiden... dat die uiteindelijk allemaal op hele belangrijke posten in dat land terechtkomen? Ja, dat is misschien niet de, de doelstelling, maar het gebeurt wel geleidelijk. Want het zijn over het algemeen hoogopgeleide mensen... ook goed georganiseerd, efficiënt, modern denkend binnen de van de conservatisme voor zover dat toelaat. En die zitten dus inderdaad in de rechtelijke macht... in het leger en bij de politie. Hmm. En die zijn lid van het Jemaat. Dat is een soort, nou, een soort informele parochie, zou je het kunnen noemen... waar sommigen elkaar vaak ontmoeten en anderen niet. Ja. Uh, je doet, het doet een beetje denken aan lodge. Wat was het, lodge? P2? Uh, ja, ja, in Italië. Ja, in Italië. Dus ja. dat zijn mensen die behoren tot een bepaald netwerk... en uh, omdat ze op hoog niveau zitten... En goed georganiseerd zijn, zouden dus ze inderdaad in staat kunnen zijn om allerlei politieke invloed uit te oefenen. Ja, terwijl er, het natuurlijk geen maar, partij is. Maar Lily, zit er misschien ook niet heel simpel dit achter? Je zei net al, het eerste wat je zei wat ze doen is... nadruk leggen op scholing. En een machtshebber heeft totaal geen belang bij een volk... wat bij de hand wordt. Ja, maar kijk, in Turkije zijn de Gulen, is de Gulen-beweging... niet de enige aanbieder van onderwijs. Hmm. Er zijn momenteel meer dan 200 universiteiten in Turkije. Het is in de regio gewoon de hoogst opgeleide bevolking die er is. Ja. Dus dat, dat als hij nee, het gaat hem gewoon meer om de invloed... Die die de Gulen-beweging heeft en waar hij zich door gehinderd voelt... omdat hij van hen afhankelijk is, dat probeert hij naar beneden bij te stellen. En dat stuit op groot verzet. Want hij pakt dus... Ja. Heeft hij al gereageerd nu op dit nieuws? Want als ik dit zo hoor, ik kan me zo voorstellen dat, dat, uh, dat dit een problemen ontzettend komt. problemen op gaat leveren. Ja, ja nou, ik, ik verheug me nu al op zijn reactie. Want het is een buitengewoon temperamentvol man, zoals jullie weten. Dus dat hm. zal er wel weer van dik hout, zaag en planken zijn. Ja. Maar zover ik weet, in de Turkse pers. En dit kwam ook later in de andere Turkse krant. Teraf had het als eerste. In de Turkse pers begint het nu door te zijpelen. Dus hij zal wel eerderdaags of eerdaags. Hij zal vandaag wel met een reactie moeten komen. En ja. ik, uh, ik verheug me daarop. Ja. Nu heeft je beweging in Nederland ook een grote aanhang. Heb je ja. al iets gemerkt van commotie in Nederland? Nee, nog niet. Ik heb er ook nog geen tijd van gehad om daarover te nee. bellen. Maar wat denk uh, je? Wat voorspel je? Nou, ik, ja, voor zover ik het kan inschatten is die hele toestand in Turkije... ...rond het sluiten van die voorbereidende scholen in Nederland ook niet zo'n grote issue. Ik denk toch dat de beweging in Nederland in hoge mate onafhankelijk is... ...van de Turkse of de wereldwijde beweging. Die hebben toch eigenlijk echt wel gewoon hun eigen signatuur. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel voor aanhangers van die beweging weer een bewijs... ...dat zij dus worden tegengewekt door de regering. Want niet alleen premier Erdogan heeft ondertekend, ook de toenmalige president Césaire... En de huidige president, Abdullah Gül, in zijn toenmalige hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken. Want er zijn ook orders naar de ambassades uitgegaan dat ze deze beweging, die aanvankelijk gesteund werd door de AK-partij, nu zouden moeten kortwieken. Dus ook de president is erbij betrokken. Ja. Oké, okay, Lili Sprangers, uh, voor de luisteraars. We deden wat Amerikaal onder elkaar, maar dat komt omdat Lili in ons buitenlandpanel zit. We kennen elkaar goed. Uh, we hadden het over de jacht op de Gulenbeweging in Turkije. Uh, dankjewel, Lili Sprangers. Graag gedaan. Pst. Eén minuut. Dat was oké. Okay. Ik ben in 2001 ben ik bekeerd. Dat is nu 12, 13 jaar geleden. Ja. Uh, 6 augustus 2010. Dat is, dat is nu ruim drie jaar. Ruim drie jaar, ja.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 je, de Surinaamse, de een Surinaamse man met een baard. Ja, ik vond het zo mooi. Ja. Hoe die Ik kreeg gewoon een keer ik vel, zag ik heel eerlijk. Song het mag niet. Maar ik vind het leuk om naar nou te kijken nog. Dus ja, lastig. Hmm, ja. <laughs> In die fase zit ik ook wel hoor. Waarschijnlijk denk je ook, de yeah, voice of Holland. <laughs> dat was één minuut gemaakt door Maartje Duin.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 Onze correspondenten gingen deze week wereldwijd op zoek naar humor. Gisteren was Metropolis in Turkije bij een spotprenttekenaar die het nog steeds aandurft de politiek op de hak te nemen en vandaag ten slotte is Metropolis in Nederland en België. We maken soms dezelfde humoristische tv-programma's, maar de Belgen doen dat net wat knuffelbaarder. Goedemiddag aan de luisteraars van Metropolis, zeggen wij in België. En niet metropolis. Dat lijkt nergens naar. Het is metropolis. <lacht> Benidon Bastards, mag ik u kussen? De slimste mens. Alle drie zijn het voorbeelden van programma's... die zowel in België als in Nederland... volgens hetzelfde format op tv waren te zien. En toch pakken die programma's het vaak... op een heel andere manier aan. Zo ging het ook tussen de foute vrienden in België en de fuckers in Nederland ik spreek daarover in Vielingsbeek met Begijn Bleu. hij is een van de vier Belgische vrienden en vertelt over de andere insteek van de Belgen het is een programma waar je niet bij moet nadenken en doe je dat dan stopt het gewoon want als je over zo'n programma gaat nadenken dan kom je niet verder want dan, dan wordt dat gewoon een slecht programma dat is gewoon verstand op nul en kijken en genieten. En dat mag in, bij ons. En ik heb de indruk dat dat in Nederland soms minder is gewoon. Um, jullie zijn eigenlijk begonnen nadat de Nederlandse versie al uh, bezig was. En ook al bijna gestopt was. Um, hebben jullie ook uh, inspiratie opgedaan uit de Nederlandse versie? Ik denk dat wij onze inspiratie... Net zoals de Nederlanders gehaald hebben bij uh, de Amerikaanse versie, zijn de, ik ben aan het denken hoe dat hij heet, die Impractical Jokers. Want het uh, format komt vandaar. En het, uh, ik denk dat we gelijktijdig aan het filmen waren. Alhoewel, ik denk dat Nederland heel snel van actie ging en ook heel snel resultaat had. Dus we konden wel eens een aflevering zien. Was je daarvan onder de indruk van die afleveringen? Uh, wij waren heel erg benieuwd op dat moment hoe dat zij het er vanaf brachten, natuurlijk. Het was niet echt concurrentie, maar we wilden wel kijken hoe zij die format eigenlijk inkleurden. En uh, ja, dan, dan leer je van elkaar, want ik heb er ook wel mooie dingen in gezien. In Nederland waren het vier echte acteurs, niet uh, cabaretiers. In jullie geval was dat wel zo. Um, is dat nog een verschil? Ik denk dat dat een wezenlijk verschil is voor zo'n programma. Ja. Maar ik, ik ga daar zelfs gewoon nog een, een laag aan toevoegen. Wij zijn niet alleen vier cabaretiers. In Vlaanderen noemen, noemen wij ons dan comedians. Dat is dan weer al zo'n verschilletje. Um, maar de, de, wij zijn ook vier vrienden van elkaar. En ik denk dat um, die spontaniteit en dat enthousiasme... Bijna... ...niet kan gespeeld worden, gewoon. En ik denk ook dat dat iets is wat van scherm straalt. Uh, niet alleen mensen die uh, weten wat comedy of wat humor is... ...maar er bovendien dan ook nog eens elkaar bij kennen... ...en elkaar zwakheden weten... ...waardoor dat ze eigenlijk elkaars uh, uh, poten van de stoel kunnen zagen. Uh, met bijvoorbeeld Hoe mag ik u kussen, dat kwam echt uh, van België geloof ik en dat ging naar Nederland en in zeven van de acht gevallen uh, won de Belg eigenlijk is daar een logische verklaring voor? Uh, buiten het feit dat wij een fantastisch charisma hebben uh. zou ik zeggen uh, ik denk dat wij een beetje een knuffeltaaltje hebben voor jullie Nederlanders dus daar, daar komt het al op neer wij, wij zitten blijkbaar nogal uh, oké okay wat betreft uh, ons, ons tussentaaltje het is niet echt Nederlands. en Het is ook geen puur Vlaams, maar het is er zo tussen. En dan krijg je zo van die zottigheden, zoals dit woord. Zottigheid is voor Nederlanders al zot genoeg en leuk en knuffelbaar. En ik denk dat je dan in het begin, ook, ik voel dat ook als je op een podium staat, dan heb je een streepje voor. Ja, dan, ja, Nederlanders vinden dat wel charmant. Ik kan me ook voorstellen dat er Nederlanders zijn die het mateloos irritant vinden. Die zeggen, nou... Gekke jongen, gekke Belg. rotjes even op van het podium. Hè? Dat was een bijdrage van Stefan van der Vrande. En volgende week is het thema in Metropolis Radio bevallingen. Het voortbestaan van het internationale strafhof loopt gevaar. Een aantal Afrikaanse landen heeft kritiek op het hof... omdat het een oogje zou hebben op Afrika. Er lopen op het moment twintig zaken over misdrijven... die zich allemaal hebben voorgedaan in Afrika... in landen zoals Soedan, Kenia en Congo. Deze week kwamen de deelnemende landen in dat strafhof bijeen... en daar is door Afrikaanse leden harde taal gesproken... over die vermeende, eenzijdige focus op Afrika... Paul de is emeritus hoogleraar volkenrecht. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Middag. Is die kritiek eigenlijk terecht? Want we lezen ook in stukken uh, dat vier Afrikaanse landen... zelf om een onderzoek gevraagd ja, hebben. Ja, dat is inderdaad het merkwaardige. Ik denk dat die kritiek niet helemaal uh, terecht is omdat de Afrikaanse landen uh, zelf hebben aangedrongen... ook mede op de oprichting van dat strafhof... omdat hun eigen rechtelijke macht... niet altijd over de vrijste kundigheid en onafhankelijkheid bezit... en maar toch de mensenrechten wil beschermen. Ja, dat is dus op zich goed dat ze dat doen... dat ze het hof, uh, te hulp, uh, de hulp van het hof vragen. Maar mensen die niet weten hoe het werkt en hoe het hof in elkaar zit... zouden inderdaad kunnen denken... er is maar één plek op de wereld waar dit soort afgrijzelijke misdrijven worden gepleegd... en dat is Afrika, want andere landen melden zich niet. Dat, daar hebben ze inderdaad een punt. Uh, er zijn een aantal belangrijke landen uh, die geen partij zijn bij het strafhof... Uh, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, voormalige Sovjet-Unie-Rusland... om er maar een paar te noemen, China. Dat zijn ook landen waar dergelijke beschuldigingen kunnen worden geuit. En waar men dus eigenlijk geen greep op heeft. Maar in een aantal gevallen hebben de Afrikaanse landen zelf erom gevraagd. In één geval is er een zittende president op verzoek van de Veiligheidsraad... vervolgd en belegd. Nee, was dat, dat was Soedan. Oh Soedan. Bij Kenia is het niet gebeurd op verzoek van de regering maar op verzoek van verontruste burgers... die uh, of slachtoffer waren of andere uh, redenen hadden... om te twijfelen aan de politieke en ja. de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Ja. Nu is de Afrikaanse Unie bijeen geweest, uh, en de, de, eind van deze maand weer. En dan gaat het onder andere over deze zaak. En nu ligt er een voorstel voor... Dat zij zeggen. in het vervolg moeten staatshoofden niet meer vervolgd worden. Die moeten immuniteit krijgen. Dat lijkt me een hele slechte, een hele rare. Dat lijkt me ook een hele slechte zaak. Ik begrijp wel een beetje welke kans ze op willen gaan. Zij denken natuurlijk aan die situatie van. een minister van Buitenlandse Zaken in Congo. waarbij België van plan was om hem te vervolgen en te berechten. En toen is er door het. Internationaal gerechtshof, denk ik in dit geval niet ten onrechte gezegd. Je kunt een zittende minister of staatshoofd... die houdt zijn immuniteit maar tegenover een andere staat. En mm -hmm. Dat is soevereine gelijkheid van staten. Maar hier gaat het om een internationaal tribunaal, een internationaal orgaan. En daar zou je moeten zeggen, geldt die immuniteit niet. Aan de andere kant is het wel zo dat ook op nationaal niveau... er het opportuniteitsbeginsel heerst... Laten we even kijken, want we, we hebben het over het hof... wat ik net al zei, alsof iedereen weet hoe het werkt. Kijk, laten we eerst eens kijken hoe het is samengesteld. Het is samengesteld door uh, rechters. De, en die worden benoemd door de, de conferentie van partijen. Dus de staten die partij zijn. En hoeveel landen doen daarmee? Uh, op het ogenblik, uit mijn hoofd gezegd, iets van 122. Hm. Juist. En hoe vervolgen dus, dus de, de, de leden zelf, zou ik maar zeggen... die bepalen wie daar recht gaat spreken. Hoe komt een zaak bij het hof? Anders dan dat een, een, een land Nou, aankomt. Het kan gebeuren wat u zei op verzoek van het land zelf... Of op verzoek van een andere lidstaat tegen een andere lidstaat. Het kan gebeuren uh, door de officier van justitie, de openbare aanklager. die dat eigener beweging kan gaan doen. indien hij, zoals dat in het Kenia-geval is gebeurd. waar verontrustige burgers naar de openbare aanklager zijn gegaan. en gezegd hebben: uh, en, uh, Dit moet vervolgd worden. dit zijn de misdrijven die hieronder uh, ja. vallen. En de openbare aanklager vond dat juist. en de rechters hebben toen gezegd: Nee, juridisch uh, is dit een goede zaak. Kan die aanklager zelf, op, uh, zelf niet een zaak aanbrengen? Een zaak beginnen tegen ja, dat, uh, Hij kan eigen beweging, hij kan geen zaak beginnen. Hij kan nee, eigen beweging een zaak in onderzoek nemen, ja? maar als hij iets wil gaan vervolgen, dan heeft hij de toestemming nodig van de rechters. Mm -hmm. Maar Moet is er... dat niet... Wacht even hoor, want dat is toch... In, in het Nederlands recht is dat niet zo. Een, een, een OM kan wel gedwongen worden door het gerechtshof... om een zaak die ze niet willen doen, wel te doen. Maar ze beslissen zelf of ze een zaak doen. Dat, kunnen, dat hoeft niet eerst een rechter te zeggen, ja, dat is oké. Okay. Uh, nou, het kan natuurlijk zijn dat de minister van Justitie uh, hem terugluidt. Jawel, dat zeker, maar het politieke orgaan op een nationaal niveau kan dus zeggen: uh, het is niet zo opportun om in dit geval tot vervolging en berecht te gaan. Denk ah. aan de vervolging destijds van Prins Bennet. Zit er helemaal niks in die kritiek van die Afrikaanse landen? Zit er iets in het systeem wat biased is? Er uh, zit. Een ten opzichte van Afrika. Ik denk dat er inderdaad een gemis is in het internationale strafhof. Dat er niet een politiek verantwoordelijk orgaan is. Uh, zoals op nationaal niveau een regering. Die eigenlijk moet kijken of het allemaal goed gebeurt. Uh, de rechters die is er toevertrouwd, maar de rechters... die kun je op dat punt natuurlijk alleen maar... Uh, laten oordelen of het juridisch kan. Maar een rechter die moet niet zich gaan bemoeien met... is het politiek opportun? Mm -hmm. Als hij dat gaat doen, betekent het het einde van zijn bestaan. U zegt dat is een gemis. Nou is er deze week dus, is het eh, internationaal strafhof... alle leden, hè, er zijn bijeen. één. Daar heeft minister Timmermans, die heeft gezegd... dat hij het eh, van belang vindt dat er een nieuw verdrag komt. Er is een aantal landen eh, wat dat steunt. Een verdrag dat over wederzijdse rechtshulp, uitlevering moet gaan en dergelijke. Denkt u dat dat er in dat nieuwe plan wat bij Timmermans blijkbaar leeft en ook bij anderen ook zoiets zit? Dat er, dat er ook een, een soort politieke uh, aansprakelijkheids Aansprakelijkheid komt? Ik denk dat hij in dat opzicht iets optimistisch is. Wat hij wil is een be betere samenwerking op het terrein van rechtshulp. Maar de vraag is, zoals in Kenia, wat een vrij unieke situatie, eh, toen tot vervolging en berechting werd besloten, was er nog geen sprake van een president Kenyatta. Mm -hmm. eh, die is nu eh, aan de macht gekomen en probeert Ala Berlusconi te zorgen dat hij buiten het bereik van het strafhof blijft. Eh, en eh, daar is dus niet een politiek lichaam, want de recht zelf kunnen die situatie niet beoordelen... zonder hun politieke vingers te branden. Ja. Nu heeft Timmermans gesproken hè, met een aantal uh, Afrikaanse landen ook. Uh, daar wordt geen mededeling over gedaan, nee. heeft hij tegen de Tweede Kamer gezegd... die een vraag over gesteld heeft. Zou hij dat daar ingebracht kunnen hebben? Zijn ideeën, wat er in zo'n verdrag moet? Ja, dat, dat kan natuurlijk. Alleen... ik. Ik zou niet weten hoe hij dat precies kan doen. Als het uh, internationaal strafhof net als het internationaal gerechtshof een orgaan van de VN zou kunnen zijn dan zou je kunnen zeggen uh, de veiligheidsraad moet in dit soort situaties de knop doorhakken, ja. Niet de rechters. En dan zou je bovendien moeten zorgen dat het vetorecht niet geldt. Ja. Voor, dat kun je allemaal regelen. Dat zijn een, ja. een van uw ideeën dat, om het bij de VN ja. onder te brengen. Uh, dat, als het een VN-orgaan was. Ja. Nu is dat moeilijk. Nee, maar zegt u, dat, daar zou ik voor pleiten, want dan heb je in nou ook, ook een politieke... Ik denk dat het voor de toekomst van het internationaal wel beter zou zijn als het een orgaan van de Verenigde Naties ja. zou worden. Maar dat kon niet destijds, omdat de, met name in de Veiligheidsraad daar een soort uh, bezwaar tegen bestond. Met name ja, al was het maar omdat er drie leden zijn van die Veiligheidsraad die in überhaupt dit, dit huidige hof of überhaupt dat internationaal vervolgen niet steunen? Nee, dat klopt. Ja. Denkt u dat ze hieruit komen en zo niet <gacht> kan, dat, kan het dan een, het hele instituut uiteenvallen? Een tweede mogelijkheid zou natuurlijk kunnen zijn... als je de rechters uh, hun recht wil laten spreken... en zich niet met dit soort politieke uh, problemen uh, wil opzadelen... dan zou je kunnen denken dat uit de vergadering van uh, partijen bij het statuut... Uh, dat is 122, dat je daar een bepaald orgaan creëert van ministers die het vertrouwen hebben van de 122... die in dit soort politiek gevoelige situaties de knoop zouden moeten doorhakken... is het nu in de gegeven omstandigheden verstandig om de vervolging van Kenyatta voort te zetten, draagt dat bij aan vrede en gerechtigheid... of moeten we zeggen dat verhoogt de instabiliteit... en om die reden zouden we Kenyatta, zolang hij president nou precies, is, ja, ja. niet vervolgen. Dat maar dan ze zeg je toestanden aan de bernouz die probeert nou zijn maar, leven lang ja. president te blijven. Maar dit is nou precies wat Ger zei. Ja. Dit is iets wat de Afrikaanse landen graag willen. Of zeggen die niet de restrictie erbij, zolang hij staatshoofd is... Volgens mij hebben ze gezegd, zolang iemand staat zo ja. moet je ja. met rust laten. Ik denk dat ze zo dat laatste te. erbij gezegd hebben. Nou, in navolging van ja. het internationaal gerechtshof gezegd heeft... over die minister van Buitenlandse Zaken... Ja. Ja. die door staten niet kan worden vervolgd en berecht... zolang hij minister is. Ja. Acht u het mogelijk dat ze er niet uitkomen... nog maar dat vroeg ik net... Uh, en, en het hele instituut, het ICC, uit elkaar valt... Nou, er is natuurlijk de eerste schaap is over de dam. Hè. Kenia heeft gezegd... wij uh, zeggen ons uh, juridictie uh, op van de rechtsstaat. Die markt. zijn er definitief uitgesteld? Uh, nou, of het al definitief is... of de formaliteiten vervuld zijn, dat weet ik niet. Want dan moeten ze eerst naar de secretaris-generaal ja. van de VN. Of dat allemaal, mm -hmm. of die brief bezorgd is, dat weet ik niet. Uh, is er trouwens niet bij andere landen uh, kritiek? Want we hebben het nu alleen over Afrika, die kritiek hebben. Een aantal landen althans, maar in de rest van de wereld? Nou, ik denk dat een, ook een aantal Europese landen... Uh, niet zozeer be, uh, bezwaar hebben... tegen de vervolging en berechting van staatshoofden. Maar dat men toch wel een beetje uh, bedenkelijk gaat kijken... of de openbare aanklager, als hij eigen beweging ingrijpt... of hij dan wel voldoende gedacht heeft... want dat is zijn verantwoordelijkheid... aan de politiek gevoelige situatie. Nou, dus u, daar komt u steeds op terug. Hè? Laten ja. we dan eens afsluiten om, om, om gewoon van u te horen... er komt een alternatief plan voor een heel nieuw verdrag... Uh, nou, niet, niet een heel zo... nieuw verdrag, denk nee, ik. Nee, maar wel goed, de, dan een toevoeging. Ik denk een een kleine een toevoeging. toevoeging. Een nieuw verdrag wel, wat Timmermans zei, om wederzijdse rechtshulp te vergemakkelijken, maar nou die hele politieke tak. Nou, Zegt u dan eens hoe het er nou, volgens die, uh, u het meest werkbaar uit zou moeten zien. Uh, nu staat in het uh, statuut dat uh, de immuniteit voor staatshoofden geen argument kan zijn voor het strafhof om uh, tot uh, vervolging en berechting over te gaan. De staatshoofden die kunnen zich niet beroepen op hun immuniteit. Ik denk dat er wel een andere oplossing zou moeten komen om te kijken of in een bepaalde situatie een beroep op immuniteit niet uh, de politieke stabiliteit zou kunnen ja, dienen. Hadden, en dat moet je dan niet ja. overlaten aan de rechter ja. zelf. Maar, maar daar ja. moet je dus, wat ik u al zei, mm -hmm. of proberen binnen de VN... Veiligheidsraad ja. bijvoorbeeld, zonder vetorecht. Of binnen uh, de assemblee van partijen. Uh, de, dan, moet onder, dan moeten 122 landen het eens worden over een aantal ministers... die over dit soort belangrijke zaken zouden hmm. moeten of gaan. Of een aantal deskundigen, ja. of hoe ze dat ook willen noemen. Maar in ieder geval mensen die met politieke verantwoordelijkheid. Voor mij benoemen ze... Uh, U? De, nee, nee, oh. de, nee, nee, nee. Je <laughs> moet mensen hebben die een politieke verantwoordelijkheid ja. hebben... en zich ook politiek ja. moeten verantwoorden. Ja. Ja. Eh. Hoe schadelijk is het voor de internationale rechtsorde als het uh, zou verdwijnen? Dat zou op zich voor de uh, uh, internationale rechtsorde heel schadelijk zijn... omdat je dan toch een belangrijke sluitsteen... in de effectiviteit van de bescherming van mensenrechten... met name tegen ernstige misdrijven... Uh, dat je die uh, ernstig zou verzwakken. Wat hebben ze al gepresteerd? Het internationaal strafhof heeft eigenlijk, is eigenlijk nog niet direct tot uitspraken gekomen. Hm. Maar je moet natuurlijk bekijken. Het Joegoslavië-tribunaal heeft tal van uitspraken gedaan. Hm. En daar is ook de kritiek op geweest. Heeft het bijgedragen tot de stabiliteit in de Balkan. En dan kun je zeggen, ja, dat is een politieke vraag. Dat is geen juridische vraag. De rechters hebben moeten ja, waar. doen waarvoor ze ingehuurd waren. Ja. Goed, hartelijk dank, Paul de Waard. Emeritus hoogleraar Volkenrecht was verbonden Geen aan de Vrije Universiteit. En we hadden het over uh, het voortbestaan... en de misschien wat effectievere toekomstige manier van werken... van het internationaal Strafhof hier in Den Haag. Hartelijk dank, bedankt. Dan. En Villa VPRO is zo meteen na nieuws weer verkeer en ster bij u terug. Met Natuurlijk, we zitten nu niet voor niets in Den Haag. Ons politieke panel. Tot zo.